De veranderingsbeweging van cricketlegende Imran Khan... is het niet gelukt om de verkiezingen in Pakistan te winnen. Officiële uitslag is nog niet bekend... maar oud-premier Nawaz Sharif lijkt op een stevige overwinning af te stevenen. En die eiste dan ook vannacht meteen de overwinning op. Verwachtingen voor Imran Khan waren hoge spannen. Toch was van onderschatting door de veranderingsbeweging geen sprake... zegt correspondent Lucas Waagmeester.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 Ook vandaag wordt weer gezocht naar de vermiste broers Ruben en Julian. Om 11 uur begonnen vrijwilligers met het uitkomen van gebieden... bij Beek in Limburg en Austerlitz in Utrecht. Gisteren zochten 150 vrijwilligers tevergeefs op de Utrechtse heuvelrug. De politie heeft gisteravond een nieuwe kaart vrijgegeven... met de precieze route van de vader van de broertjes. De heenweg kan de politie nauwgezet reconstrueren. Over de terugweg bestaan wat vraagtekens. De politie roept op Twitter mensen op... om alle beelden die ze hebben van de routes te uploaden op politie.nl.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 Twee voetbalwedstrijden tussen amateurclubs zijn gisteren uitgelopen op geweld tegen de scheidsrechter. In Ottoland bij Gorkum kreeg een scheidsrechter een klap in zijn nek van een boze speler nadat de scheidsrechter een penalty gaf aan een team uit Kerkdriel, zegt de voorzitter van die club. En toen begon het incident eigenlijk. De keeper van Sportclub Emma liep op de scheidsrechter in. Een aantal spelers uh, verzamelden zich om de scheidsrechter. Riepen blijkbaar wat. Want hij gaf nog een andere speler uh, direct rood. Zoals hij ook de keeper uh, rood gaf. Mensen met opgestoken vingers voor de scheidsrechter. Op enig moment kwam er iemand en die sloeg de scheidsrechter. En die ging uh, plat. De 17-jarige voetballer van de club Dordrecht, die volgens ooggetuigen had uitgehaald, is opgepakt. Hij ontkent overigens dat hij die klap heeft uitgedeeld.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 Het afvakkelen duurt zo'n 10 uur, zegt de brandweer. Na die verbrandingsactiviteiten zal de um, ketelwagen verder geïnertiseerd worden met stikstof. En zullen wij ook de ketelwagen openen zodanig dat er echt helemaal atmosferisch komt te liggen en ook helemaal leeg is, zodanig dat ook die ketel uh, in stukken kan geknipt worden. Gisteren is al een aantal andere wagons met chemische stoffen leeg gepompt. Een week na de ontsporing van de goederentrein in Wetteren liggen nog drie mensen in een ziekenhuis. Op 50 mensen na zijn alle evacuees weer naar huis.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 Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan alleen bevestigen... dat in het zuidoosten van Mexico een Nederlander wordt vermist. De autosportwereld is dit weekend neergestreken in Barcelona... waar vanmiddag de Formule 1 Grand Prix van Spanje is. Vanochtend was er al Nederlands succes op het circuit. Robin Freins finishte als tweede in de GP2-race. Opnieuw een podium dus voor de Limburger, die gisteren zelfs de race won. En we praten erover met Louis Dekker... Louis, GP2, wat stelt het eigenlijk voor? Ja, het is aan de ene kant het voorprogramma van de Formule 1, letterlijk. Want op hetzelfde circuit, in hetzelfde weekend. Maar het is ook een soort voorportaal. Als je het heel goed doet in de GP2, dan valt dat op in de Formule 1. En je ziet afgelopen jaar dat veel coureurs de stap naar de Formule 1 hebben gemaakt via GP2. Beste voorbeeld is Guido van der Garde. Die dus inderdaad nu in de Formule 1 rijdt. En die Freins, wat is dat voor jongen? Dat is een Limburgse jongen, die wordt uh, gezien als megatalent, uitzonderlijk getalenteerd. Met name de afgelopen drie jaar won hij eigenlijk alles waar hij aan meedeed. Hij heeft één probleem, en dat is het bekende Nederlandse probleem, Geld. geldschieten. Ja, ja. Hij moet het met zijn talent doen, maar dat doet hij vrij aardig. Maar dit soort, eh, als hij eh, gisteren dus die race won... vandaag het goed gedaan, eh, op ja. die manier eh, wek je in ieder geval interesse. Je rijdt jezelf in de kijker. En bij GP2 is het ook nog eens zo dat je twee races in één weekend hebt. Dus je kunt zeggen, oké, okay, misschien was gisteren dan een uitschieter. Nou, vandaag bewijst dat gisteren geen toevalstreffer was. Want het is eh, natuurlijk twee keer raken in één weekend. En dan moet je ook nog bedenken dat hij eigenlijk... niet eens een vaste plek bij een vast team heeft. Hij rijdt bij een team dat net begint. Geen topteam, niet een team dat gewend is aan winnen maar een team dat een plekje over had. Nou, hij doet daar even mee voor de tweede keer. Vorig raceweekend ging het nog niet zo lekker... maar dit weekend, uh, ja, hij, uh, hij is lekker bezig wederom. Uh, eerste en tweede. En de grap is, hij heeft geen vaste plek. Hij weet niet eens zeker of hij over twee weken weer mee mag doen. Dus we kunnen hem ook geen kans hebben voor de titel noemen eigenlijk? want dat mag dan niet... maar nee. hij staat wel vierde in het klassement ineens. Ja, ja. Dus wat moet je daar nou mee? Hè? Hij weet niet of hij de volgende keer meedoet... maar hij staat wel vierde in het klassement. Dus ik denk, eerlijk gezegd, dat een team of desnoods een ander team niet om hem heen kan. Nee, hij, hij moet gewoon eigenlijk. Dan even naar de Formule 1, hè, naar die andere Nederlander, Guido van der Garde. Tot nu toe uh, reed hij wel uh, de wedstrijden uit, maar eindigde wel steeds uh, achteraan. Kan die misschien voor een verrassing zorgen... nu een keer in Europa zijn neergestreken? Ach, verrassing. Verrassing met kleine lettertjes. Het zal nog steeds achterin het veld zijn. Want het is nu eenmaal achter hoe het team. Dat verandert niet in een paar weken. Eén ding is wel anders. Het team heeft veel geïnvesteerd. Veel updates, veel upgrades. En Van der Garde heeft één ding heel goed gedaan in de kwalificatie. Hij was best of the rest, om het maar zo te noemen. Start als achttiende van de 22. Dan kun je zeggen, dat is nog steeds achterin. Maar dat is logisch, want die auto is niet sneller. En als een echte concurrenten in die achterhoede teams heeft hij achter zich. Dus eigenlijk heeft hij een wedstrijdje gewonnen gisteren. Maar goed, vanmiddag, dan draait het recht om. En wie verwacht jij echt voor de top dan? Ja, de, de, de race is een beetje verrassend. Uh, zal die van start gaan? Want we hebben Mercedes-coureurs vooraan. En uh, de ervaring leert dat uh, Hamilton en Rosberg... want die starten vanaf de eerste rij... dat die snel zijn in kwalificatie... maar dat in de race niet volhouden. Dus ik verwacht toch Vettel en Alonso. Dankjewel Louis Dekker. De race in de Formule 1 is natuurlijk te beluisteren langs de lijn... waarin straks ook veel aandacht is natuurlijk voor de laatste spielronde in de Eredivisie. De ledenraad van de PvdA is vandaag voor een extra vergadering bijeen in Utrecht. Het onderwerp op de agenda is de strafbaarstelling van illegaliteit. Partijleider Dirk Samsom is de afgelopen weken land in geweest... om zijn achterband ervan te overtuigen dat illegaliteit strafbaar moet worden. En niet omdat hij dat nou zelf zo graag wil... maar omdat het een afspraak is in het regeerakkoord. Partijcongres stemde twee weken geleden nog in een meerderheid tegen de maatregel. Politiek verslaggever Wilco Boom, jij bent in Utrecht. Voorafgaand aan die ledenraad was er een fractievergadering die duurde drie uur. Was dat nodig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen? Uh, ja, blijkbaar wel. En het interessante is, het is niet gelukt om de neuzen dezelfde kant uit te krijgen. Want uh, zes leden van die Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid hebben in die vergadering aangegeven dat zij pas instemmen met de strafbaarstelling van illegaal verblijf als de motie Terphuis is uitgevoerd. En de motie Terphuis die is ingediend door Sander Terphuis... een inmiddels zeer bekend PvdA-lid. En in die motie worden allerlei voorwaarden gesteld... aan die strafbaarstelling van illegaal verblijf. Nou, uh, het, het gevolg is dat, dat de fractie... Of de fractie is dus niet meer unaniem... over de invoering van die, uh, van die strafbaarheid. En uh, zes leden van de fractie... hebben dat in die vergadering aangegeven aan Samsom. En dan gaat het onder andere om Meerte Hielkes, om Meili Vos en om Kadisha en om nog drie anderen. En dat betekent dat het voor Diederik Samsom dus wel een probleem is. Die strafbaarstelling zal ook niet snel meer ingevoerd kunnen worden. Want met de uitvoering van die motie Terphuis is ook een hoop tijd gemoeid. Dus dat is wel een, ja, een zeer bijzondere en voor Samsom vervelende uitkomst... van uh, die fractievergadering van zondag, van zojuist. En ook uh, daarmee meteen voor de VVD. Uh, ook voor de VVD, maar uh, daar zijn ze voorlopig nog niet aan toe. Uh, het gaat hier vooral natuurlijk om de Partij van de Arbeid vandaag. Uh, ik denk dat het de drugsbezochte ledenraad ooit wordt. Want daar hebben zich 600 mensen aangemeld. Uh, je hoort nu ook ja, buiten bij de 18, jaarbeurs... Ja een demonstratie van allerlei mensen die kreten roepen als geen man, geen vrouw, uh, geen mens is illegaal. Ik zie Sander Terphuis, die, over wie ik het net had, uh, ook aankomen. Allerlei camera's om hem heen. Nou ja, en die ledenraad, 600 man dus, die gaat over een kwartier 20 minuten beginnen. En daar staat uh, Samson dus voor de taak om uh, nog een keer te proberen alle leden te overtuigen van uh, de afspraak die hij met de VVD heeft gemaakt. En afspraak die overigens eerder door het congres van de Partij van de Arbeid uh, was goedgekeurd, omdat hier in het regeren en dan, dat wordt dus heel moeilijk. Als je dit nu zo hoort, gaat het dat lukken? Die vraag is helemaal open nu. Uh, dat lijkt me wel. Uh, ook omdat nu dus bekend wordt dat een aantal fractieleden er grote moeite mee heeft... Um, en aan de andere kant, de afgelopen week is Samson op een aantal ledenbijeenkomsten van de PvdA geweest. Daar lukte het hem wel steeds om de, zaalt, de zaaltjes ervan te overtuigen dat, um, dat die strafbaarstelling dat die maar door moet gaan. Omdat het nu eenmaal is afgesproken met de VVD en omdat een, ja, een man een man een woord een woord. Um, dus misschien lukt het hem vanmiddag ook wel. Maar het lijkt mij bepaald niet zeker. Uh, ik zou er niks op durven te verwedden in elk geval. Politiek verslaggever Wilco Boom. Nog een keer de hoofdpunten. Status quo, Pakistan houdt stand. Zoektocht naar broertjes uit Seist gaat verder. En negen arrestaties na aanslagen Turkije. En we hebben ook nog verkeersinformatie. René Passet. Met problemen rond de Eindhoven, Mark. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven staat inmiddels 7 kilometer file tussen Kloppertleen naar Heide en Knoppert Baataardorp. Op de A67, daar in de buurt van Eindhoven naar Venlo, is een ongeluk gebeurd bij de Afrit Zomeren. Dat levert 5 kilometer file op. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. En de high hier over de sterren. Ja, dit is een goed hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel van de perstribune van Max. De gast dit uur Robin van Galen, bondscoach. Bijna echt ook in de praktijk van het Nederlandse waterpolo team dus van de heren. Vliegende keeper van der Wart op pad, praat met Berry van Aalen. Op het antwoordapparaat de vraag over teletekst, over de nieuwspagina 101. Deze week melden die pagina Dionis Staks gaat NOS Journaal presenteren. De nieuwspagina. Hoort dergelijk nieuws op de 101. krijg een reactie van Marcel Gelauf, hoofdredacteur NOS Nieuws. Bellen even met Willy van der Kerkhof. Waarom? Dat leg ik straks uit. En reacties op de uitzending deperstribune.nl twitteren hashtag perstribune. Tot twee uur, de perstribune. Max, de gast Robin van Galen. 2008 was hij de man die de Nederlandse waterpolovrouwen naar het goud op de Olympische Spelen in Peking bracht. Afgelopen week Robin werd bekend dat je de nieuwe bondscoach van de Herenwaterpolo-ploeg wordt. Ja. Toen dacht ik wel, waar begint een mens aan? Die heren die zijn <laughs> al, ik weet niet hoe lang, niet meer echt internationaal uh, aan de bak. Nou, dat valt op zich wel mee. Kijk, we spelen wel een rol, maar niet echt een rol van betekenis. Uh, 2000, laatste keer Olympische Spelen. 2001, laatste keer WK. 2012, de laatste keer EK, maar dat was in eigen land. Dus dat telt eigenlijk niet, want ik ben je automatisch gekwalificeerd. 2006 was laatste EK. Ja. Dus de, er is een hoop werk aan de winkel, zeker weten. Maar dat is ook een leuke uitdaging. Ja, ja wat is dan leuk aan dan? Ja, toch iets doen waar je, waar je verliefd op bent. Ik, ik ben verliefd op dit spel, op de, deze sport. En dat doe ik al 35 jaar. En ik weet eigenlijk niet beter. En uh, daar liggen ook mijn kwaliteiten. En ik vind het leuk om mijn kwaliteiten dienend op te stellen voor de waterpolensport. En waar, waar komt die liefde vandaan? Ja, ik denk toch als jong, als jong kereltje ben ik begonnen in het oostelijk zwembad in Rotterdam. En uh, ja, lag ik daar te polo met mijn capie op van, zes, van vijf, zes jaar ben ik begonnen. Meegenomen door je ouders. Ja, want ergens en, uh, moet het ja, beginnen. Hè? Zo, ja, zo ja, gaat wat, het dan bij heb... heel veel mensen hoor. En, ja, maar, uh, maar meestal gaan op voetbal of op, misschien op hockey of die tennis. Wat, ja. waterpolo is toch wel weer, laten ja, we zeggen, ja. een wat in dat opzicht ondergeschikte sport. Nou, het is in ieder geval minder bekende sport. Yes. Hè? Ja. Dat is wel jammer aan de ene kant. Aan de andere kant zie je toch wel als je successen boekt, hè, zoals met de waterpolo vrouwen in 2008. Dan komt dat opeens heel groot in het nieuws ja. en dan kijken we met z'n allen, miljoenen mensen tegelijk, toch ook naar waterpolo. Dus uh, we moeten met z'n allen zorgen dat het weer succesvol wordt. En dat is uh, een hele klus, maar wel een hele leuke klus. Ja, maar nog even terug naar de jonge Robin in, in dat bad. Jij je, ja. je was dus ook een getalenteerde waterpolo. Ja, dat klopt. Maar ja. het ging mis. Inderdaad. Het ging mis, want toen ik 17 was, ben ik twee keer aan mijn schouder geopereerd. Ik zat net tegen het Nederlands team aan, tegen de grote mannen. Ik zat in jong oranje. En uh, ja, was inderdaad best getalenteerd. Alleen uh, toen zei de dokter tegen mij van joh, je kan het vergeten om twee, drie keer per dag te gaan trainen. En dat was wel nodig om de top te bereiken als speler. Mm-hmm. <laughs> Toen ben ik op een lager niveau doorgegaan... en me meer gaan concentreren op het coachen. Want daar was ik net mee begonnen. En uh, merkte eigenlijk dat ik daar heel veel plezier uit haalde... uit het coachen van kleine kinderen en van uh, jonge talenten. En uh, daarmee ben ik, ben ik verder gegaan. en uh, maar ja, Om een heel lang verhaal kort te maken... ik coach nu 25 jaar en ja. verschillende teams en clubs gedaan. Dan was je dus al heel jong coach. Ja, vanaf mijn zestiende. Ja, ja. ongelooflijk. En, ja. en, uh, want dan heb je nog geen gezag natuurlijk als coach. Uh, Hoe deed nou, je dat toen? <laughs> ja, dat doe je toch eerst op gevoel. En je, ja. je denkt heel erg als speler in het begin. Hm. En... Uh, dat, dat, dat, dat moet je verder ontwikkelen. Ik heb nu ook assistenten om me heen verzameld. Dat zijn echt allemaal oud corrivé, oud-spelers. En uh, geweldige spelers geweest met een enorme staat van dienst. Zoveel Olympiades, zoveel Interlands. Die denken anders dan ik. En dat is een, oh ja. een, een kwaliteit. Maar kun je daar eens een voorbeeld van geven? Want uh, je, je zou kunnen zeggen, als je uh, top in je uh, vak bent geweest... Ja. dan kun je ook topcoach worden. Nou ja, dat is niet maar altijd Maar dat zo. gaat niet op, hè? Dat is niet altijd zo. Dat zie je in het voetbal ook heel vaak fout gaan. Ja. Hè? Dat een uh, hele goede speler dan coach wordt. En dat is niet automatisch een goede coach. Hè? Want het zijn toch twee aparte vakken. Sterker nog, het training geven en het coachen... dat zijn al twee aparte vakken. En dus daar moet je al een onderscheid maken. Want ik ken heel veel goede trainers... die een minder goede coach zijn. En andersom. Um, maar goed, uh, een oud speler denkt heel veel in details. Denkt heel veel in de situatie aan zich, zeg maar, in het water. In een één tegen één duel. En kleine details die dan de doorslag geven, technisch of tactisch. Ja. Dat is wel heel als belangrijk. Als coach, dat is heel belangrijk. En daarom vullen ze mij ook heel goed aan. Want als coach ben ik vaak van de grote lijnen, van de structuur, van de organisatie. En, uh, en pak ik wat meer uh, de grove lijnen, zeg maar, in, de, in het teamverband. Ja, ben ik meer ja, ik, mijn kwaliteiten liggen toch wat meer op het, op het collectief en op het people-management vlak. Ja. Zeg maar even los, uh, uh, uh, nu ben je een, een coach-arrivé zal ik maar zeggen. Maar toen je begon, en, en als je dan geen topspeler hebt kunnen zijn door wat je net geschetst hebt, een ernstige schouderblessure. Uh, in hoeverre moet je dan gezag zien te winnen van de mensen uh, over wie je gezag hebt? Ja, nou ja, kijk, uh, ik was op zich best wel een aardige speler, hoor. Want ik speelde op het hoogste niveau uh, op mijn zeventiende. En ik, had, ik heb toch nog veertig jeugdinterlands gespeeld. Dus ik timmerde best wel aan de, ja. aan de weg. Uh, dus je neemt vanaf dat gezien vanaf dat punt gezien ook wel een beetje gezag mee. Aan de andere kant ben ik begonnen met kinderen van 12, 13 jaar om te coachen. En dan is het gezag niet zo heel nee. belangrijk. In de zin van uh, dat ze kijken naar het aantal interlands wat je gespeeld hebt. Dan kijken ze meer van uh, hoe is hij als coach. Uh, heb je een aardige man. Ja, hè? heb je een beetje ja. plezier in wat je doet met ja. de kinderen. En dat, dat is... In eerste instantie belangrijk later ja. pas, als je echt naar het hoogste niveau gaat met coachen, uh, dan, dan worden dat soort dingen wat belangrijker. Ja, je uh, begint dus op je zestiende als coach, ja. weliswaar van 12 jarig ja. maar, maar toch. Uh, wanneer ontdek je bij jezelf dat je daar zekere capaciteiten in hebt? Ja, toch wel vrij snel, omdat ik uh, misschien komt het ook wel omdat je dan je, je droom eigenlijk uh, weg ziet vagen en in, in, in, in, ja, in duigen ziet barsten. Ik had ook als klein kereltje een Olympische droom. En die Olympische Droom heb ik als speler nooit kunnen waarmaken. En dat, daar, daar baal ik nog steeds van. Had ik, ik, ja, weet je. Dat is eigenlijk uh, iets oh, oh, ja, heel erg triest eigenlijk. Ja. En uh, dan merk je eigenlijk toch wel heel snel... Dat je, ja, dat je het leuk vindt om die Olympische Droom voor te zetten. Alleen als coach. En uh, je merkt ook dat mensen... Uh, ja, dat, je, dat je het leuk vindt om mensen te coachen, dat je daar ook goed in bent... dat je de juiste aanwijzingen geeft, dat je ja. mensen probeert te motiveren... en technisch-tactisch ja. beter te maken. En dat ja. gaat je goed af en dat zie je terug in je resultaten. Ja, nou ja, die droom uh, is uitgekomen. We uh, gaan nog even terug naar 2008. Nu moet Nederland de kans creëren. En misschien is dan de Bruin de schutter. De Bruin! Ja! Danielle de Bruin! Jawel! 9 8 het zevende doelpunt van Danielle de Bruin. De laatste mogelijkheid met nog 10 seconden. En Nederland houdt ze ver weg van de goal. En het in de redding. De redding van Van der Meijden. Nog een keer Van der Meijden. Gelooft u wonderen? Ja. De Nederlandse waterpolo-vrouwen stijgen boven zichzelf uit. En veroveren het goud. Ja, dat goud. Ja, heel Nederland ja. heeft die zaterdagmiddag volgens mij gekeken. Ook, want ja. het was zo bijzonder. Nee, het was een donderdagmiddag. Een donderdagmiddag, goed, middag, half drie. Een normale ja. werkdag. En normaal, uh, ja, zo'n. Ik had laatst die kijkcijfers toen we terugkwamen, keek ik en uh, hoorde ik. En er waren drie miljoen mensen die naar lekker ja. gekeken hebben. En ik hoorde later dat er twee miljoen mensen van die drie miljoen hadden moeten werken. Dat is ook wel heel bijzonder. Dat eigenlijk. is mooi. Maar <laughs> ho hoeveel van die mensen uh, of van hun uh, kring uh, van medekijkers. Is gaan waterpolo. Denk ik. Nou, in, op korte termijn, na, net na die Olympiade van 2008, zijn er heel veel, vooral kleine kinderen, vooral heel veel meisjes gaan waterpolo. Hè. Bij heel veel verenigingen hebben daar heel slim op ingesprongen. Zijn met die Olympische beelden naar scholen gegaan hebben echt kinderen uh, ja, echt aan zich uh, gebonden. Uh, op de langere termijn moet ik eerlijk bekennen... dat dat weinig effect heeft gehad. Maar in de, op de korte termijn heeft dat best wel een impuls gegeven. Ja. Kijk, weet je, we kijken allemaal waterpolo op zo'n moment. Hè? Ja. De, maar dat, dat zouden we voor elke sport doen uh, als de goud te halen valt. Ik bedoel, dan gaat het om, om, om de inzet. Ja. En niet eens zozeer om het spel. Dus... Uh... Ja, die, je moet die cijfers natuurlijk ook weer relativeren. Ja, natuurlijk, maar, maar dat, dat moet je ook, weet je Je moet ook met beide benen daarin op de grond blijven staan. Maar het was wel heerlijk om mee te maken. Ja, en uh, 36 was je toen. Dus je had als het ware al heel jong ook de Olympus uh, beklommen. Ja. Ja. Wat, dan sta je inderdaad voor de keuze wat nu? Ja, maar dat moet je dan re relatief zien hoor. He, want uh, normaal gesproken had ik tot mijn 35 ste doorgespeeld. En toen ik inderdaad uh, op mijn 36e met mijn ploeg Olympisch goud won, had ik 20 jaar coachervaring. En als je tot je 35 ste had gespeeld, was je 55 geweest. Dus zo ja. kijk ik er ook een beetje tegen aan. Ik ben door omstandigheden op jonge leeftijd coach geworden. Dat heeft een aantal nadelen gehad, maar dat heeft twee keer ook aan nee, het voordelen Nee, maar ik, ik bedoel ook te zeggen, Robin... Uh, kun je dan zelf nog motivatie vinden om... Uh, om een nieuw traject in te gaan. Ja, zeker wel, want uh, uh, ja, ik ben gek van het spel. En uh, weet je, de essentie van coachen en training geven... is mensen beter maken. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen op elk niveau. En ik ben na de Olympiade van 2008 uh, clubcoach geworden... is bij GC Donker Gouda. En daarna eh, bij UZDC in Utrecht, waar ik nog steeds werkzaam ben. Ja. En uh, ja, de, wat ik kan zeggen. Het, het, het, het, het mensen beter maken, de juiste teamsamenstelling zoeken, presteren met zo'n team. Ja, dat zijn ingrediënten ja, waar ik aan verknocht ben. En dat maakt dan niet zo heel veel uit of dat nationaal niveau is, in de eredivisie of, nee. of o, o, op Olympisch niveau. En maakt het ook nog wat uit of het om vrouwen. Of mannen gaat? Nee, dat maakt ook niet uit. Nee, want ik heb heel veel verschillende vrouwen. Gedaan, ik, ik heb veel verschillende ja. vrouwenteams gedaan, verschillende jeugdteams gedaan, verschillende mannenteams gedaan. Het maakt op zich niet uit. Het gaat om het spel. Uh, natuurlijk is het anders dan dat je met twintig vrouwen uh, een traject ingaat. Of met twintig mannen. Dat zijn een aantal verschillen in te, te bedenken. Maar ja, goed, het is wel zo dat. Uh, dat het, dat het een niet leuker is dan het ander. Of zo. Nee, nou ja, goed, vrouwen zitten weer anders in elkaar dan mannen. Dus ja. dat is lastig uh, om uh, ik bedoel, zei, op het gevoelsniveau uh, goed te kunnen coachen. Ja, nou, dat, dat vraagt iets van je leidinggevende capaciteiten, ja. dat klopt. En als je, daar, als je dat van tevoren weet, kan je daar uh, je goed op voorbereiden. Moet je daar ook je staf op aanpassen? Ik denk het wel. Bijvoorbeeld in een vrouwenteam is het erg belangrijk... dat in je staf sowieso één of twee vrouwen zitten. Ja. Dus dan moet je dan of in je assistentie zoeken of in de medische staf. Uh, Robin, wij vragen onze gast altijd naar... Hun nieuws van deze week. wel. Het sportnieuws, waar kom je op uit? <laughs> nou ja, kijk, we, weet je, voetbal daar praat altijd iedereen over. Maar wat ik wel heel leuk vind, ook om even te, te benaderen. Ik ben echt een sportgek hoor, ik volg bijna alle sporten. Maar uh, zo volg ik ook bijvoorbeeld uh, darts van heel dichtbij. En dat wordt uh, tegenwoordig uh, op RTL 7 op donderdagavond regelmatig uitgezonden. Ja. Dat vind ik leuk om te zien. Maar ik was twee weken geleden in Birmingham toevallig, twee dagen. Toen was ik uh, uitgenodigd door Michael van uh, Vergerven en, uh, en Raymond van Barneveld. Ja, dat waren geweldige dagen. Ik ben met mijn broer samengegaan. Uh, en ik vind het dan heel leuk om te zien dat die gasten het allebei zo ontzettend goed doen. En dat ze eerst en tweede in de Premier League zijn geëindigd, ja. zeg maar, in de competitie. En volgende week is dan de finale. Ik hoop dat die jongens het allebei goed doen en dat er een, een Nederlandse finale uit zou komen. Dat zou helemaal geweldig zijn. Want dan worden die Engelsen er ja. helemaal ziek van. Ja, nou, ik, ik, heb, heb je, ik heb van de week erg ingezet op de, de knvb bekerfinale finale. Is dat <laughs> ook nog iets waar jij naar kijkt? Ja, natuurlijk heb ik gekeken ja. naar AZ tegen VSV en... Uh, ja, door alle uh, moeilijkheden en problemen die PSV op dit moment... en ook het hele jaar eigenlijk al meemaakt... verbaast me het ook niet dat AZ gewonnen heeft. Maar als ik heel eerlijk kent, ja, het AZ uh, heeft het ook verdiend gewonnen. En ik denk dat Gert-Jan Verbeek met zijn ploeg het heel goed afgedwongen heeft. Goed. Nou, uh, dat klonk geloof ik zo op de radio. Maar eh, televisie. Kijkt om zich heen. Het kan naar links, het kan naar rechts. Maar de middenvelder vertrouwt op zijn eigen kunnen. En dat is maar goed ook, want hij maakt een fantastische goal. Woede bij Dick Advocaat. Tijd gaat dringen voor de Eindhovenaren. Hier is... Jermaine Lens, dit is een goal. Nee, AZ heeft het geluk aan de zijde. En natuurlijk, frustratie in Eindhoven. Maar zeker is dat AZ winnaar is en het KVB. Ja. Robin van Galen, ben jij dan ook iemand die uh, denkt van... Uh, ja, maar ho hoe heeft dan advocaat het gedaan voor PSV en Gertjan van Beek voor AZ? Tuurlijk, je kijkt naar coaches. Uh, eh, zo kijk je ook naar Frank de Boer, naar Ronald Koeman enzovoort. Weet je, dat heeft altijd je aandacht, omdat het eigenlijk collega's zijn... vanuit de andere sport. Ja, kijk... Ik zeg altijd als coach: dat is toch wel een van mijn motto's, een beetje: je krijgt wat je geeft. Hè? En ik heb de indruk, maar dat is mijn indruk er van buitenaf. Ik kan niet goed staven, want ik zit er te, niet te dicht op. Hm. Ik heb de indruk dat Gert-Jan Verbeek zich veel meer geeft naar zijn proces door bij AZ dan Dick Advocaat. Als ik dan hoor dat Dick Advocaat in december al besloten had dat hij zou weggaan aan het eind van het jaar. Dat voelen spelers instinctief. Ook als en, ze het niet weten. Ja, onbewust voelen ze dat aan. En als je dan uh, dat, dat toch niet tot het gaatje gaat. Die gretigheid uitstraalt als coach. Wat nodig is om een topprestatie neer te zetten. Dan krijg je alle gevolgen van dien. Ja, een, een, een, een, een team wat toch uit elkaar valt in eilandjes. Heel veel individuele kwaliteiten, ja. maar geen team. Nee, nou, daar komen we straks graag nog uh, uh, verder op terug. Onze vliegende kip aan zet. 25 jaar na onze overwinning op het EK vangt hij de mooiste sportverhalen. Wat een schitterend opentje. Bij het team van 88. Ja, dit is een goed stel, hoor. De vliegende kip. Ik ben nog steeds in Helmond uh, bij Berry van Aarlem. We spraken een uur geleden over het EK van 88. Maar ik wil even iets laten horen, een fragment. naar beelden. Dit zijn beelden van 1988, een interview van Kees Jansma met jou op de rondvaartboot door de Amsterdamse Grachten, toen jullie kampioen waren geworden. Was dat het moment voor jou dat je dacht: van ja, besef kwam, we zijn kampioen geworden. Ja, ja het besef, het besef is, is heel moeilijk, want het komt pas, pas, pas, ik denk pas jaren later binnen wat er allemaal gebeurd is. Dat zijn dingen die beleef je. je dat, dat, dat, dat, dat was een scenario, daar word je meegetrokken, en ja, je beleef je, je weet gewoon niet wat je ziet. Dus, dat was voor zo mooi. Zullen we even een klein rondje maken in je woonkamer? Je hebt niet veel meer, want heel veel is bij de Twintse Wellen. Maar je liet me, voordat ik hier kwam, al, al die foto's zien. Dat is volgens mij een krantenknipsel met jou met de beker. Maar welke beker is dat? Dat is uh, de uh, beker van de EK88 uh, met een zelf Ja, dat is een foto met, uh, ja, die we winnen met, met uh, achter, uh, daarachter het zure gezicht van kool. Ja, je weet... Uh, de bondskanselier, die ook niet tegen zijn verlies kon waarschijnlijk. Nee, dat bedoel ik. En, uh, ja, dat is wel, uh, hij lacht bij zijn bij. maar ja, dat is, dat is... Maar jij niet, hè, op die foto? Nee, nee, met mijn tanden zitten, zijn goed te zien. Onder mijn snor uit. En ja, dat is gewoon een leuke foto die ik van mijn ouders heb gekregen. En dat is eigenlijk, uh, ja, mijn smuldeerbaar. Ja, je zegt die snor, maar het was echt de snorretijd. Bijna elke voetballer had een snor. Er <laughs> ja, was er niet eens zonder snor. Hey, maar je hebt hier een heel mooi kastje. Mag ik hem heel even openmaken? Ja, ja, mag jij openmaken. En dan zie ik shirtjes van Brazilië, Nederland zelf al. Ook KNVB 100 zie ik staan. Ja, dat is een wedstrijd geweest die uh, met 100 jaar KNVB speelde. We wedstrijd tegen Brazilië in, uh, in de Kuip. Ja, dat is een, een, een, uh, een leuke wedstrijd. Koningin was erbij. En uh, ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die, uh, die toen heel belangrijk waren. Nou, nou, daar heb daar uh, spelen we tegen Brazilië. shirtje gehouden met uh, Bebeto nog, toen heel bekend. Ik zie ik een blauwe shirtje met 10. Is dat Lenneker of is dat Maradona? Nee, dat is niet makkelijk. Argentinië heb ik nooit gespeeld. Maar dat is een uh, shirt van volgens mij uit, uit, uit Schotland. En ik zie, ik zie Brazilië. En een ja, lichtblauw van Italië. Italië. Het zijn, uh, ja, het zijn uh, ja, nou, een aantal shirts die ik, die ik bewaard heb. Nog wat Duitse shirts. Een, een shirt van, van Deschamps van Frankrijk. Dat nou, zijn gewoon een aantal shirts die ben we... het PSV-shirt van de Europa Cup 1? Of die hangt in... Uh... Je hangt, ja, de je hangt in Twentswellen, ja. Ik denk, uh, ja, die hangt in Twentswellen. Ja, er zitten gewoon wat waspelen. Uh, Real Madrid zitten er een paar keer bij. Boutre Genio shirt. Ja, we hadden toen... Jammer genoeg is nog geen naam, want anders kan je het laten zien. Ja. Dat zijn wel uh, leuke dingen. Uh, je zegt het al, PSV, 1988. Het is eigenlijk het jaar geweest uit je carrière. Maar uit vele spelers van Nederland zelf dan natuurlijk. Het is de enige prijs die gewonnen is. Uh, voor Nederland zelf al. Ja. Ja, dus, uh, ja, wij zijn nog steeds de enige ploeg die, uh, die uh, een grote prijs voor uh, Nederland binnenhaalde. Ja, dat is natuurlijk wel uniek. Alhoewel uh, uh, het wel weer tijd werd en wordt voor de opvolgers. Dat moet wel weer eens... Uh... Moet het gebeuren hè? Ja, dat moet wel wat gebeuren. We hebben een pak en dichtbij gezeten en het uh, mag wel weer eens een keer een uh, Europees of een wereldkampioen komen. Nu is Hans van Breukelen heel erg bezig met de, de 7e of 8e, 9e kolon. Ik weet nooit hoe dat precies heet. Maar om te kijken van hoe moet er intern iets veranderen bij PSV? Heb jij daar een mening over? Ja, ja, ik, heb, ja. Ik, ik, ik ben een dienst. Ik, ik, heb, ik heb het gelezen en ik weet niet waar. waar uh, ja, Hans Polst Hidding heb ik ergens gelezen. Maar daar weet ik verder ook niet hoe uh, het, het is bij, bij niet één topclub. Als je, als je een aantal jaren geen kampioen wordt, is het natuurlijk nooit, nooit goed. Je zeggen ook dat het gevoel een beetje weg is, wat, wat, wat heel lang geweest is. Ja, persoonlijk. Ja. Jij werkt er. Ja, ik werk er, maar ik, ik, ik merk er niet heel veel van. Kijk, je zit natuurlijk niet in... in uh, daar is op de hertgang. Je ziet niet allerlei ins en outs die, die er gebeuren. Maar ja, het is, het is wel duidelijk als je, als je vijf, als PSV vijf jaar geen kampioen wordt, dat het teleurstellend is. Maar ja, dat zijn dingen die gebeuren in de voetballerij. Bedoel... Ja, je bent nu scout, hè? Ik uh, werk als scout bij PSV. Ja, ja. Dan ga je naar welke landen? De Nederlandse buiskompen, maar ook Europa. Dus we komen eigenlijk uh, gewoon ja, die bezocht moet door. En heb jij een speler op het oog dat je zegt van nou, die zou voor de toekomst wel voor PSV zijn en waar speelt hij nu? Messi. Nee, dat is, dat, is, dat, is, dat is. Maar ja, dat is, dat is, dat is gewoon een, een, een, een traject. Dus verder. Uh... Ik kan het er eigenlijk niet zo geloven zeggen. Nee, dat is ook niet slim, hè? want de concurrentie hier luistert mee. Maar ik, ik, ben, ik ben toch een man van weinig woorden. Dus wat dat betreft, uh, ik, ik ben scout en ik uh, vind het leuk om te doen. man van weinig woorden. Uh, ik heb net een heel leuk uh, gesprek met je gehad. Ik dank je daarvoor en uh, ja, succes. Jules van der Wart in gesprek met Berry van Aarden. Te gast zit u op de perstribune Robin van Galen, coach van het jaar 2008. Natuurlijk, gouden Olympische water, uh, polo dames. Robin, voor we verder met je praten, er is post voor je. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Robin, we kennen elkaar nu al heel wat jaartjes. We hebben destijds elkaar bij de club in Gouden al leren kennen. Toen was je mijn coach. Heb ik al heel veel geleerd van je. Daarna heb ik samen met je vrouw, Marian. Olympische Spelen van 2000 uh, gespeeld. Toen was jij als toeschouwer mee, en toen heb je eigenlijk gezien hoe, het, uh, ja, hoe de medaille ons uh, tussen de vingers doorglipte. En uh, heb je denk ik ook al uh, destijds een eerste analyse gemaakt van ja, waar het daar mis is gegaan. Toen belde je in 2005, belde je me op of ik weer terug wilde komen in het Nederlands team... om onder jou uh, te spelen, om uh, de Spelen van Beijing uh, te kunnen halen. Op dat moment uh, ja, was dat nogal een grote stap, want was ik gestopt. En uh, moet ik eerlijk zeggen, was jij een van de weinigen voor wie ik weer zou beginnen in het Nederlands team. Nou, we plaatsten ons uh, al vrij snel voor de Spelen... Toen we daar aankwamen begon het best wel moeilijk. Hebben we ook nog wel uh, gesprekken gehad over hoe onze Olympische uh, droom eigenlijk begonnen was. En uh, ja, hebben we het afgesloten met, uh, met Olympisch goud... Ik denk dat uh, maar weinige mensen dat uh, hadden kunnen bereiken. En uh, ik denk dat het een fantastische prestatie is geweest. En uh, nou ja, nu uh, ga je weer opnieuw de uitdaging aan, ook om het uh, Herenwaterpolo te helpen. En ik denk dat jij de juiste persoon bent om dat te doen. En daarbij wil ik je heel veel succes wensen. Liefs, Daniëlle. Ja, Danielle De Bruin, je ja, lacht erbij, uh, Robin. Ja, ja, zeker. Ja, aardige geworden. Nou, Het ja, ja. is een top vijf, echt een top vijf. Ja, wat, is, uh, wat, wat maakt haar een top vijf? Een tof wijf en een topwijf En uh, daarnaast is ze ook, denk ik, de beste speelster die we ooit hebben voortgebracht in Nederland. Want uh, zij had zo verschrikkelijk veel kwaliteiten. Eigenlijk kon zij alles. Je ziet heel veel spelers die gespecialiseerd zijn vaak in bepaalde dingen. In, uh, of verdedigend aanvallend, of snelheid, of fysieke kracht. Of... Maar zij had in wezen alles in zich. En, en, en dat maakte haar zo bijzonder. Technisch volmaakt bijna. Tactisch heel goed, uh, snelheid super, linkshandig notenbenen, Goed schot, uh, verdedigend sterk, bewegelijk. Nou, alles zat in haar en dat maakte haar als speelster super. Maar als mens daarnaast, en dat is misschien minstens zo belangrijk... was het ook echt een topwijf die uh, niet alleen uh, voor mij heel belangrijk is geweest... maar ik denk ook voor het team dat dat uh, vaak onderschat is. Zeg maar. ja. Het belang zeg maar, zetten zij altijd van het team op de eerste plaats... en haar eigen belang op de tweede plaats. Dus kun je ook zeggen, geen topcoach zonder... Top spelen. Zeker, tuurlijk. Je bent het zo goed als je, als, je, als je spelersgroep, als je selectie. Voor een gedeelte is dat zeker waar. Natuurlijk, als coach kan je altijd wel een paar procenten bovenop leggen. En soms is dat in een proces 2 of 3 procent en soms 10 procent. Het ene proces kan je wat meer toevoegen dan het andere proces. Maar um, ja, je, je bent ook wel voor een heel groot gedeelte afhankelijk natuurlijk van de spelersgroep die je aantreft. Ja, dat is zo. Dat is een interessant thema. Daar gaan we zo even over verder. Goedemiddag, Willy van der Kerkhoff. Goedemiddag. Willy, jij speelde samen, dat hoef ik jou niet te vertellen... maar ik zeg het even tegen de luisteraars. Met je tweelingbroer René, zowel voor Twente als PSV. Ach, PSV, 25 jaar geleden nog UEFA Cup uh, in twee wedstrijden... ter koste van Bastia gewonnen. Ja, nu vanmiddag tegen uh, Twente, dus uh, seizoenssluiting. Je hebt voor beide clubs uh, gespeeld. Is het lastig kiezen voor wie je moet zijn vanmiddag? Nou, uh, nee... Het is niet zo lastig kiezen voor wie je, voor wie je moet zijn. Uh, ik ben een PSV in Hart en Heren. Dus, uh, maar ja, ik hoop dat een leuke wedstrijd Assoen is. Uh, het is voorbij, het is gelopen. En ik hoop dat uh, uh, ja, de spelers uh, het op kunnen brengen... om uh, een geweldige afsluiting te geven aan het publiek hier. Ja, maar ja, het, uh, het is uh, een seizoen dat je toch uh, in, nou ja, uh, treurig afsluit in mineur. Terwijl uh, de, de club bestaat 100 jaar. De hoofdprijs was de landstitel geweest. Hoe bleef jij zo'n seizoen dan? Ja, het is een, een zeer teleurstellend seizoen uh, geweest. Uh, misschien het meest teleurstellende uit, uit de laatste 20, 25 jaar. Uh, uh, niks gehaald. We uh, kunnen het nog een beetje goed maken door uh, de voorronde van de Champions League te halen. En dan een seizoen achteraf nog geslagen. Maar ja, dat is nog eigenlijk uh, een beetje ver weg. Dat ja. was maar het, uh, als je nu kijkt naar het seizoen, uh, ja, een, een dramatische. Ja. Jammer. En waar ligt dat aan? Kun je, kun je de vinger op de zere plek leggen? Ja, waar ligt het aan? Ik geloof ik, ik dat PSV niet echt een, uh, het hele jaar het team gehad heeft. En, uh, en, en Dick advocaat de mannen toch niet op de rit heeft kunnen krijgen. Die wij uh, ja, uh, wij zo graag als uh, als, als, als van PSV worden zien. En uh, ja, dat is helaas niet gelukt. En, uh, dus ik, uh, uh, al wat al uh, toestellend, uh, ook voor Dick, maar ook voor, uh, voor alle PSV'ers. Ja, en wat denk jij als uh, kenner, als topvoetballer, als topvoetballer? Wat moet er nu gebeuren voor het nieuwe seizoen? Ja, ik Kijk, als je, als je 102 doelpunten maakt in een seizoen, uh, dan ben ik bij Nederland kampioen, dus gemiddeld van drie per wedstrijd. Uh, alleen ja, het ontbreekt uh, een achterhoede. Uh, die is niet uh, stabiel genoeg. Uh, en ook wat uh, uh. eigenlijk moet je als wat als als PV zijn vanuit een uh, gesloten defensie spelen, uh, een hele sterke achterhoede hebben. Ja. En uh, ja, en dan komt de rest vanzelf en uh, achterhoede... Ja, de deur moet op nul zijn. Ja, maar moet de zaak daar echt op de schop? Zoals we wel horen, bijvoorbeeld dat Hans van Breukelen in een circuit aan het bellen is. En dat er mensen weg moeten, nieuwe gezichten en meer voetbalgezichten. Ja, ik denk dat we dat aan de technische leiding over moeten laten. En zeker aan Cocu ziet dat ook wel wat allemaal niet goed is. Maar hier ben Dus. geen ja, ik heb alle vertrouwen in dat Cocu met zijn manschappen het de, de PSV op de rit gaat stijgen. een nieuwe trainer. Ik geloof ik, de volgende week wordt gepresenteerd. De laatste, laatste stand van zaken is dat tenminste. Begrijp ik. Ja. ja. Zeg aan Twente, kijk je daar ook nog met een kritisch oog naar? Wel zeker van playoffs in de strijd om een Europa League, maar toch ook een uh, slecht seizoen. Uh, moet je zeggen, geen, uh, geen hoogvlieger geweest. McLaren weg als coach. Uh, ja, ik, ik, ik denk hetzelfde ongeveer als bij PSV uh, geweest. Dus uh, ook, ook, ook matig. Ma ma uh, ja, uh, ja uh, EuroLeague is dan het, uh, ja... Het, het, het dat is troostprijsje. het troostprijsje. Ja, het hoogst haalbare. Ja. Nou, Willy, ja, ik wens je een mooie afsluiting van, uh, van het seizoen. En dat de beste mogen winnen. Maar voor jou uh, toch nog het PSV-hard iets groter dan dat voor FC Twente. Ja, dat zou lukken. Ja. Op een leuke wedstrijd vanmiddag. Dank je wel. Goed, veel plezier. Dank je. Willy van der Kerkhoff, een van onze grotere voetballers. Jaren zeventig moeten we dan uh, naar terug. Ja, het gaat weer om de trainer Robin van Galen. Tom Egbers van Studiosport. U weet wel, vanavond zijn laatste eredivisie rondje. En dan, uh, ik weet niet of in nou al half recess gaat. Maar <tom, <tom, Tom bereidt zich voor op de uitzending van zeven uur. Maar die zei tegen jou toen hij kwam je even dag zeggen, en hoorde dat je hier was. De Guus van het waterpolo. Wat bedoelt hij dan? Nou, Ten eerste beschouw ik dat maar als een compliment. Hè, ja, want ik dat, heb, dat klinkt goed. Dat klinkt dat goed. goed. Ja, kijk, ik denk dat Hiddink uh, heel veel kwaliteiten heeft. Maar hij staat toch wel bekend, denk ik, als uh, een soort van people manager. Die met eigenlijk met iedereen goed omgaan, met verdetters kan omgaan... maar ook met jong talent goed kan omgaan. Nou, zo'n zo type ben ik ook wel. Dus ik ben vereerd met uh, vergelijking. Ja. En uh, past ook wel een beetje bij mij, denk ik. Nou weet je, als ik naar advocaat kijk... en dan zie ik hem hoofdschuddend tijdens zo'n wedstrijd langs de lijn lopen... En dan denk ik, dat is weinig motiverend voor zijn spelers. Zou, zou jij als waterpolo-coach, voor zover ze jou kunnen zien aan de rand van het bas, <laughs> hè, zou je hoofdschuddend over de mislukte actie uh, kunnen opstaan? Nou ja, tuurlijk doe ik dat ook wel eens. Hè? Maar uh, de kunst is natuurlijk wel om positief te blijven. En ook positief te blijven coachen. Het heeft niet zo heel veel zin om uh, bij elke actie die mislukt, om daar uh, je vooral te, te wijzen op de dingen die fout gaan. Of weet je, als iemand een bal misschiet, van schiet die bal er nou in. Ja, ja dat ga je de reden. zelf ook wel. Weet ja. je? Dus dan gaan mensen niet van beter van polo. Je kan beter uh, aanwijzingen geven van hoe je dan uh, de volgende keer ja. beter zo'n actie kan maken, waardoor dit ja. er wel in kan nou ja, gaan. ik plaats het even het perspectief van een eerder zinnetje, wat ik wel fra frapperend vond, wat je zei: je krijgt wat je geeft. Ja, nou ja, dat, dat vind ik wel een motto, wat heel vaak opgaat. Hè, dus uh, als je zelf niet het heilige vuur als coach hebt of je dat nou bewust of onbewust uitstraalt... maar dat slaat toch over op je spelersgroep. Dus je, je zal toch zelf het goede voorbeeld moeten geven en uh, een van een stapje harder moeten zetten... als je verwacht van je spelers dat ze ook een stapje harder zetten. Ja, maar want we hadden net uh, uh, onze speelster De Bruin... Uh, over jou en over haar terugkeer in dat gouden team in 2005... en uiteindelijk nee. goud in 2008. Dan moet je een team gaan zien te formeren rondom zo'n multitalent. Ja. Want je zei er ook nog bij, ja, bovendien linkshandig. Ja. Dat, is, dat, is een, dat is een pre, blijkbaar. Ja, zeker, want je hebt maar, ja, meer rechtshandige spelers dan ja. linkshandig. Dat is in elke sport zo. Uh, wij hadden wel het geluk, moet ik eerlijk zeggen, dat wij drie linkshandige ja, topspelers hadden. Echt alle drie uh, basiskrachten zeg maar. Uh, dus wel gingen we dertien spelers op reis naar China. We hadden drie linkshandige. Dat is eigenlijk wel uh, uh, heel bijzonder. Dat gebeurt niet vaak. Dus uh, dat, dat betekent dat uh, de, de, de, ja, de, dan, is de, dan is het nog moeilijker te verdedigen eigenlijk. Dan, dan kan je nog meer patronen, nog meer verschillende variaties spelen die moeilijker te verdedigen zijn. En dat is voor een tegenstander alleen maar lastig. En uh, ja, je probeert wel zo'n team, hè? natuurlijk Danielle is was een ster speelster van onze ploeg. Maar we hadden gelukkig een hele goede generatie daarnaast. Uh, die een paar jaar daarvoor Europees ja. jeugdkampioen waren geworden. die allemaal doorgestroomd waren naar de Dames A selectie, naar de nationale ploeg. Uh, Mieke Cabout, uh, Yveske van Belkom, uh, dat soort uh, speelsters, Jasmine Smit. Nou, vul het maar in. Ja, dat waren allemaal toppers op zich ook. Dus het was niet alleen Danielle de Bruyne, maar het waren natuurlijk. ook ja, Natuurlijk. Nee. Ja, ja, ja, de credits natuurlijk. zo was dat het ook. Zo. He. Het, het was niet alleen ja. afhankelijk van Danielle. Nee. Want bijvoorbeeld, om te geven, Danielle schiet er wel zeven in in de finale. Wat fantastisch was, wat nooit iemand gedaan nee. heeft. Maar in de halve finale had ze er nul in geschoten. Maar toen schoot Yveske van Welkom de drie in. En Marieke van der Ham schoot er drie in. En, en wat en, doet de coach dan? Als hij weet dat, uh, laten we zeggen, degene op wie hij rekent qua doelpunten... Uh, zo uh, nou ja, mag ik zeggen faalt, of in ieder geval niet aan, aan, nou, aan de verwachtingen ja. voldoet? Wij hadden gelukkig een team, en dat, was, uh, en dat is maar goed ook... dat niet afhankelijk was van één speelster. Ja. Kijk, uh, en daar moet je altijd naar streven. Ja, nee, maar je, je wilt onderzoeken hoe het komt dat zij niet scoort. Ja. Terwijl dat wel maar haar ja, gewoonte is. Dat, dat kan zijn dat het aan haarzelf ja. ligt, dat ze op dat moment misschien wat uit vorm was... of wat dan ook, maar het kan natuurlijk ook aan de tegenstander te maken hebben. Ja. Kijk, die zijn natuurlijk niet gek, die analyseren onze ploeg... en die zien dat Danielle onze topspeelster is. Ja, die proberen ze proberen. Maar daar handen. laat je ook mental coaching op los. Zeker, wij ja. werkten met uh, Rico Schuijers, een hele ja. bekende sportpsycholoog... Uh, uh, die zeker ook invloed heeft gehad op onze ploegpositie. Ja. ja, maar stel nou eens uh, dat jullie geen olympisch kampioen waren geworden. Hè? Want ja. de, de, deze, deze mentalbegeleiding uh, uh, krijgt dan heel veel aandacht, hè? omdat het tot succes... Kijk eens, dit is... Een... Maar als het mislukt, wat krijgt, ja. hij, krijgt hij dan ook de schuld? Of nou ja, weet je, als we derde waren geworden bijvoorbeeld... was ik ook zielsgelukkig Begrijp geweest, hoor. Ik ja, maar, dus... maar in hoeverre krijgt hij ook of zij op zijn donder die mental coach als, als het niet goed gaat? ja. Nou ja, ja. kijk, als coach ben je altijd eindverantwoordelijk. Hè? Dus als het goed gaat, dan krijg je de schouderklopjes en de felicitaties. Als het slecht gaat, moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Daar weet Dik Advocaat inmiddels nu ook alles van. En dat is uh, wat ik nog wel een beetje mis bij Dik Advocaat. Als nog even op Advocaat terug te komen. Hij moet ook gewoon zeggen in de media van, nou, uh, het is niet gelukt. Ik heb uh, het niet, niet waar kunnen maken dit jaar. Wat is daar mis mee? Weet, die man coacht ook al 30 jaar, zeer succesvol. Alle respect voor die man. Maar het kan niet altijd feest zijn. Weet je. Soms moet je ook ja. kunnen toegeven dat je zegt... Van, nou, het is niet gelukt en dat zou bij mij ook kunnen zijn. Dat ik over een paar jaar hier zit en dat ik zeg... van, nou, we hadden alle geweldige plannen met de heren en waterpolemannen. Maar het is niet gelukt jammer genoeg nee. Maar die en die reden. Nou dat ja, zou kunnen. Dat zou maar zo kunnen, omdat je eerder zei... je moet wel twee à drie keer per week trainen... Hè? En de NOC-NSF zegt nu, uh, maar er is geen geld meer voor uh, waterpolo-nationaal niveau. Nou, je moet twee, drie keer per dag trainen. Hè? Dus ja, ja dat twee, is drie wel... keer per dag. Sorry. Ja, ja. dat is nog wat anders ja, dan nee, per week. Ja, nee, goede citatie. Uh, maar het klopt, NOC-NSF ja. uh, uh, heeft andere keuzes gemaakt. en nou, dat is hun goed recht. En ik snap dat ook, want ze hebben aan de bonden gevraagd... van we willen eigenlijk uh, top-10-ambitie hebben we. Ja. Dus we willen in de top-10 van de wereld. Dat betekent dat we ons meer moeten focussen op de sporten en de bonden. Die zeg maar, we... maar alleen al het feit dat jij dat begrijpt. Hè? Die nuance ja. pleit voor je als weldenkend mens. Ja, maar dat is ook leuk. Logisch, als ja, maar dat... je kan ook zeggen, NOC en NSF: ik moet geld hebben, want ik wil een ambitie realiseren. Nou ja, ik moet ook geld hebben. Ik ga het alleen niet halen bij het NOC en NSF. Nee. Ik ga het ergens anders halen. En waar ga je het halen? In het bedrijfsleven onder andere. En, zijn, staan die te springen en bij bevriende relaties. En ja. Uh, nou ja, die staan niet te springen, want iedere euro wordt tegenwoordig natuurlijk omgedraaid bij iedereen. En dat is ook logisch. Maar ik denk als je wel met een droom komt, met een goed idee komt, met een goed plan komt, met de juiste mensen, dat mensen naar je willen luisteren. Ja. En als zij het idee hebben dat ze hun naam eraan willen verbinden en reisgenoot willen worden richting Rio, dan zijn ze van harte welkom.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 ...luister heel veel naar Radio 1. Maar wat mij daarbij enorm irriteert... ...is het feit dat zo gauw er meer dan twee mensen... ...tegelijk in de studio zijn en met elkaar praten... ...men elkaar voortdurend in de rede valt... ...zodat er niets meer van te verstaan is. Vroeger waren er veel reclames over uh, sigaretten. Dat is inmiddels verboden. Maar tegenwoordig hebben we het Holland Heinekenhaus... ...Jupilair leak, Ondertussen door de overheid van uh, jongeren en alcohol af... Uh, hoe is dit met elkaar te rijmen? Waarom spreekt iedereen toch altijd over Holland als Nederland wordt bedoeld? We wonen toch niet met z'n allen aan de kust? Die reclame van ProRail, die is nou juist wel heel erg goed. Gewoon eventjes het leven helemaal stilzetten. En even een halve minuut lekker die belletjes op je laten inwerken. Wat is dit goed gedaan? Ik heb een klacht over Jan Mulder. Heb ik net naar de uitzending gekeken van Wereld Draait Door. En dan heeft hij het over alle ergernissen. Nou, ik erger me aan hem. Ik vraag me af waarom er tegenwoordig zoveel NOS en omroepnieuwtjes staan op uh, pagina 101 van teletext. Ik dacht dat het een pagina was voor het belangrijkste nieuws, maar toch niet een personeelsblad voor de NOS. Dan staat er bijvoorbeeld op dat die Dionne straks het journaal gaat presenteren, of dat Clary Polak weggaat bij het oog, of dat Rob Trip haar gaat vervangen. En ik zag laatst ook, dan is dan niet NOS, maar dat de wereld draait door naar Nederland 1 gaat. Waarom al dat soort omroepnieuwtjes op 101? Het antwoordapparaat van de perstribune, 035-677-6001. Die laatste vraag, al die omroepnieuwtjes op de nieuwstekstpagina 101. Je heilige nieuwsbron, Marcel Gelaaf, hoofdredacteur van het NOS Nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag, Robert. Marcel, leg eens uit, wat heeft Dionis straks op 101 te zoeken? Het ja, heeft eigenlijk twee uh, achtergronden. Uh, wij hebben de afgelopen periode uh, ons aanbod van nieuws uh, verbreed. In meer sectoren, meer... Uh, onderwerp, meer thema's. Dat zie je vooral online terug op de site, mobiel. En dat vertaalt zich ook naar uh, uh, 101. En de tweede reden is dat uh, we nu naar onze presentatoren meer kijken als, uh, als iemand die bij jou komt om het nieuws te vertellen. Daar waar het vroeger meer anonieme nieuwslezers waren. Nou, die twee dingen samen zorgen oh. ervoor dat wij het logisch vinden om even te melden als daar uh, veranderingen plaatsvinden ja. bij onze. Uh, presentatoren. De afgelopen tijd waren het er inderdaad. Uh, dat een is veel, hè? Ja, dat, is ja, dat veel. komt een beetje omdat. Uh, ja, dat is een beetje. Uh, de een volgde de ander op, hè? je ja. de Boer ging weg, Annegien volgde haar op. Uh, Dion volgde Annegien op. Uh, bij het oog gebeurde ondertussen ook wat. Je mag je wel permanent zonder, een regel vrijhouden. Uh, ja, ja, je mag wel permanent een regel vrijhouden, Marcel. Met ja, al die... Nou die ja. Je... Deel Deel morgen over over het. Ja. Ik geloof dat er 30 of 40 berichten per dag op nou. uh, 101 verschijnen. Dus als daar één ja. op, op een enkele dag een enkel bericht van onszelf tussen staat... Okay. dan is dat dus maar een heel klein beetje. Nee, maar, maar, maar begrijp je het gevoel van uh, deze luisteraarster... Uh, op 101 gaat het toch nu over illegaliteiten en over aanslagen... en over zoektochten en martelaren die heilig worden verklaard. En daar staat ineens Dionne Straks tussen. Uh, Zo, nou, het uh, evenwicht is zoek. Nou, ja, ik, ik, speel... ik, ik vind het even niet zo. Het NOS vertelt uh, het ja. nieuws, uh, laat zien wat er in de wereld gebeurt, wat er in Nederland gebeurt, en dat kan over alles gaan. Dat zie je terug in onze televisieuitzendingen, onze radiouitzendingen. Dat zie je uh, terug op de site, en daar zie je ook uh, een, een weersmallige selectie ja. van. Op 101. dus ik, ik, ik vind het heel ja. erg logisch. Nou, ik proef, ik, ik proef uit jouw woorden, als je zegt er is een breder aanbod, uh, uh, ook door in, de komst van internet natuurlijk, en dat zijn ook allemaal uh, nieuwsberichten, de, dat die omloopsnelheid op 101 ook groter is dan uh, nou, misschien een paar jaar geleden. Nou, ik denk niet heel veel. Uh, er staan misschien wel wat meer berichten op, maar als we er veel meer zouden doen, dan zouden uh, berichten heel snel aan de onderkant weer afvallen. Yes, en dat ja. willen we ook niet, want het moet echt ja. uh, een selectie zijn. Uh, van de belangrijkste onderwerpen uh, op een dag, chronologisch, over het algemeen. Maar het is zeker zo dat het, het, zeg maar, de, de thema's, uh, het aantal uh, onderwerpen, ja. de soort onderwerpen, dat we dat wel verbreed hebben. En dat kan in allerlei sectoren zitten. Ja. Bijvoorbeeld, we hadden van de week uh, een onderwerp over ik even het gezien heb over CO2. Dat dat de ja. grens van 40 had gehaald. Ja. Ja. Ja. Dat was een onderwerp in het journaal. En uh, daar is toen door Rob Trip en Peter Kuipers-Munniker, onze nieuwe weerman. Een heel uitgebreid ja. uh, uitlegonderwerp uh, in de studio speciaal voor internet voor gemaakt. Nou, dat zouden we vroeger niet gedaan hebben. Nee. Dus het zit in allerlei sectoren. Ja, nee, ik heb dat gezien. Ik vond het heel alarmerend. Ik dacht, oh jee, uh, we gaan door de, inderdaad, zo'n zo'n ernstige grens. Waar gaan wij naartoe met onze zuivere lucht? Maar. Uh, is het zo dat teletext 101 dus in het bijzonder nog gebruikt wordt... Uh, echt als, als het nieuwsmedium in het land? Want voorheen stond het overal aan, hè, Paul, bij alle officiële organisaties... departementen, noem maar op. Uh, zie je daar een verschuiving in? Nee, nauwelijks. Uh, 101 is nog steeds een hele primaire nieuwsbron voor heel veel mensen. Ik denk dat het op heel veel plekken nog aanstaat zoals jij het uh, beschrijft. Wat je natuurlijk wel ziet is dat internet en dan niet alleen uh, uh, nws.nl, maar vooral natuurlijk ook mobiel wel steeds een belangrijke bron wordt op je smartphone als het gaat om uh, de eerste lijns nieuwsberichtgeving. Ja. Uh, dat, dat, wordt, dat wordt natuurlijk steeds groter. Dat zie je wel. Ja, daarom inderdaad, in, in dat licht bekeken mobieltjes, internet en zo... Het kan die pagina natuurlijk aan, aan, aan kracht gaan inboeten... omdat er meer concurrentie is op dat terrein. Mag ik nog even terug naar de vraag van de luisteraar? Het is dus niet zo dat je nu overweegt een speciale mediapagina voor alle serviceberichten. Nee, nee, helemaal Misschien duurt het nu wel weer maanden voordat er ja. iets uh, uh, over uh, onszelf opstaat. Ja, ja. zal hangt altijd af van wat er gebeurt toevallig een paar samen en nu misschien weer een hele post niks. Nee, je hebt niet een nieuwtje de, Van je zegt dat zou de loop van deze middag teletext kunnen opvleuren? Ik zou het er niet op rekenen. Nou, goed. nou dan uh, dank ik je voor uh, de, de antwoorden... en dan hoop ik dat onze luisteraar weer tevreden is. Goed zo. Dank je wel, Marcel. Gaaf. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune.omroepmax.nl Ja, telefoonnummers moeten altijd twee keer. Ja, 677 enzovoort. En dan moet je zeggen 67. Dan kan iedereen meeschrijven. Desgewenst, want het antwoordapparaat uh, levert altijd leuke reacties op. Robin van Galen, jij geeft lezingen, uh, geloof ik ook. Hè? Dat, uh, ja, dat klopt. Uh, ja, ja. Want, wat, wat geef jij aan lezingen? Ja, het is een beetje wat bedrijven willen natuurlijk. Maar over het algemeen vertel ik in de basis het Gouden Verhaal... Zeg maar, het proces wat in drie jaar tijd uh, heeft plaatsgevonden... van een tiende plaats op de wereldranglijst naar Olympisch Goud. En dat dus Olympische dromen uh, ook werkelijkheid kunnen worden. En Aan zo. wie geef je trouwens die lezen? Ja, het is heel divers. Uh, dat varieert van uh, bekende bankinstellingen... tot ziekenhuizen, tot onderwijsinstellingen, nou, noem het maar op. En uh, ja, thema's zoals leiderschap, teamsamenstellingen... optimalere team, uh, uh, teamwork... teamwork teambuildingspraktijken. ja, dat komt daarin voor. Ja, dat is ook lucratief, natuurlijk. Ja, zeker. Geld als water. Nou, als water. Ja, goed. Ik heb inderdaad de laatste vijf jaar dat veel gedaan en daar veel geld in verdiend. Dat klopt. Maar goed, het valt. Het gaat ook niet om het geld. Voor mij, weet je, een een goede boterham hebt. Tuurlijk is het fijn om daar je boterham in te verdienen en het is leuk om mensen te inspireren met een waar gebeurd verhaal. Maar motiveert het ook? Merk je aan, aan ja. de mensen die je toespreekt nou, ja, dat ze er iets krijg, aan hebben? Ja, ik krijg heel veel ja? leuke reacties terug. Heel veel mensen die het echt uh, als motiverend ervaren. En, uh, en daarmee de volgende dag gewoon 2% beter hebben gemotiveerd aan de start verschijnen. Ja. Nou ja, dat is pure winst natuurlijk als je dat uh, overal mag doen. Het is ook uh, een eer om zeg maar, dat gouden verhaal te mogen vertellen in het bedrijfsleven. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou, ja, ik zie dan ineens een dikke advocaat als, als baas van ABN Amro heel somber kijken. <lacht> uh, hoog opspringen omdat de rente weer uh, de verkeerde kant <lacht> op gaat. Nee, maar je kan dus motiveren blijkbaar. Dat is, dat is ja, wel mooi. Ja, dat is zeker een, een aspect wat waar voor een topcoach natuurlijk erg belangrijk is. En uh, als je managers in het bedrijfsleven daar mag maar inspireren... en dat ze hun team daardoor beter gaan leiden, is natuurlijk erg interessant. Ja, uh, ik laat je even een fragmentje horen. Jij kent het. Maar het, is, het geeft ook een beeld van wat je nog meer doet. Namelijk uh, op televisie uh, praten met uh, topsporters en andere coaches. Uh, TV Rijnmond, uh, meen ik. 24 jaar is hij pas, maar de naam Epke Zonderland is al lang een begrip in de turnwereld. Samen met Jurie van Gelder en Jeffrey Wammers is hij de blikvanger van het Nederlands team. Wie aan het Nederlandse honkbal denkt, denkt aan Robert Eenhoorn. Als speler ging hij naar de New York Yankees. Als coach loodste hij het Nederlands honkbalteam naar de wereldtop. En nu wil hij als technisch directeur ervoor zorgen dat ons land structureel bij de beste hoort. Daar lijkt hij nog in te slagen ook. Louis van Gaal is een topcoach puurzang. En daarom een inspiratiebron voor mij. Ja, uh, Louis van Gaal is een inspiratie. Is er onderlinge uitwisseling tussen coaches van andere disciplines? Jazeker, dat gebeurt ja. vaker. En uh, dat is ook wel leuk. En dat, dat wordt natuurlijk makkelijker gemaakt als je Olympisch goud wint. Dan gaan er toch deuren open voor je die normaal gesproken gesloten blijven. En ik heb deze serie, die portretten die je net, net hoort... Die uh, heb ik gemaakt voor uh, inderdaad RTV Rijnmond. En dat was hartstikke leuk om te doen. Want je komt heel dicht bij uh, bepaalde sporten. Bijvoorbeeld Epke ja. Zonderland. Een paar jaar voordat hij Olympisch Goud won in Londen. Die interview je dan. En dan ga je eens een dag meelopen op zo'n training. Wat je man allemaal doet. Dat is ongelooflijk inspirerend. Maar ook inderdaad eenhoorn. Een paar jaar later worden ze ja. wereldkampioen. Het was natuurlijk geweldig. Omdat al in zo niet, niet zo'n men, mensen te interviewen als ze succesvol zijn geweest. Nee, juist interviewen voordat ze succesvol zijn. Dat is eigenlijk hartstikke gaaf. Ja. En ja, Louis Vergaal was ook op zich natuurlijk een man... En heel bijzonder om te eerder... Hij ja. was toen ja. een coach bij Bayern München. Toen zijn we twee dagen naar München gevlogen. En, uh, Geen ruzie gekregen? Nee, helemaal oh. niet. Wat. Die man is echt ja, is buiten man. de camera om. Zo vriendelijk, zo ja. aardig. Je kan het je bijna niet voorstellen. Ik weet dat hij in de media soms een ander beeld heeft. Uh, daar werkt hij uiteraard zelf ook aan mee. Ja. Dat, is, dat is misschien een beetje het gebrek uh, inderdaad van Louis. Aan de andere kant uh, denk ik... van ja Die man is zo uh, gasvrij geweest die twee dagen. Dat is ongelooflijk. Ja. Wat is jouw ambitie met het Nederlands herenwaterpolo team nou op de korte termijn uh, goed te presteren richting EK Budapest 2014 en het jaar daarna WK in Rusland en het jaar daarna uiteraard in Rio 2016 er weer bij te zijn. En voor de langere termijn iets neerzetten samen met de clubs. Een betere competitie, betere, professionelere clubs zodat de, de talenten ja. die we hebben dat die ook beter opgeleid worden zeg maar bij de clubs. En dat je dan daardoor vanuit de basis zeg maar, dat het geen We gaan naar Rio denk ik? Ja, dat het geen incident is dat we naar Rio gaan, maar dat we 2020, 2024 20, enzovoort elke keer bij ja. zijn. En op termijn ook een rol van betekenis gaan spelen. Ik wens jou heel veel succes daarbij. Ja, ja dat gaat zeker lukken, dankjewel. <laughs> Robin van Galen, de waterpolo bondscoach bij de Heren. Wanneer begin je officieel eigenlijk? Want het is Op. nu nog maar officieel bekend. Ja, nee, klopt. Het is van de week bekendgemaakt. 1 september gaan we officieel beginnen. Kijk. Ja. Met jouw eh, ex-topspelers om je heen. Nico Landenweert onder andere zeg ik, hè? Harry van der Meer, Harry Van oh, Bunt, Hans Nieuwburg. Ja, ja, dat, ja, dat zijn de grote mannen. Bij elkaar 1200 interlands en 12 Olympias. Alsjeblieft. Ja. Ik zeg, we gaan naar Rio. Dankjewel, Robin <laughs> dankjewel, van Gade, voor van de tweede van. en laatste keer. 10.422 keer de tune van Langs de Lijn op de radio. En straks na tweeën de nieuwe opgefriste tune met het Metropool Orkest. Ik wens u veel luisterplezier en een heel mooie zondag. Goedemiddag. Hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio.